Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Griekse hoofdstad in de spanning toe rond de stemming over de bezuinigingen. Elk moment kan duidelijk worden of de Griekse regering steun krijgt voor de noodzakelijke ombuigingen. Worden de bezuinigingsplannen van Papandreou verworpen, dan dreigt Griekenland een nieuwe miljardensteun mis te lopen van het IMF en de EU. Om rellen te voorkomen heeft de politie de toegangswegen naar het parlement afgesloten. Oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en D66 hebben een initiatiefwetsvoorstel over aanbesteding in het openbaar vervoer gepresenteerd. De partijen willen dat de vervoersbedrijven niet hoeven aan te besteden als aanbesteding niet goedkoper is. Ze presenteerden het voorstel tijdens een manifestatie van openbaar vervoerpersoneel in Den Haag. Uit protest tegen de kabinetsplannen ligt het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tot drie uur stil. Het ROC Horizon College in Alkmaar heeft examenfraude ontdekt. Het gaat om de VMBO-TL, HAVO en VWO-eindexamens. De ouders en verzorgers van ongeveer 400 leerlingen zijn op de hoogte gesteld. In overleg met de onderwijsinspectie is de diploma-uitreiking uitgesteld. Het Horizon College betreurt de situatie en neemt de examenfraude hoog op. De A2 bij knooppunt Duil is na urenlang politieonderzoek weer open voor het verkeer. De weg was dicht vanwege een achtervolging van de politie op overvallers. Rond drie uur vannacht vielen de criminelen een geldtransportbedrijf in Amsterdam aan met automatische wapens en explosieven. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte bij Waardenburg een van de twee vluchtauto's die daarna in brand vloog. Bij Eindhoven moest de politie de achtervolging staken. De overvallers zijn nog altijd voortvluchtig. Het weer het is droog en vanuit het westen breekt de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden aan zee tot 20 in het oosten. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Smiddags kans op een bui in zo'n 19 graden. Dit was het NL. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West staat in beide richtingen voor de Koentenel 5 kilometer fieden. Voor een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. zee. Zandvoort. En de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Wie komt er op het laatste moment binnenlopen? Het is onze eigen Ruud. Wat leuk. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Vinyljaren. Ja, vorige week hadden we een mooie uitzending gemaakt over Bach en Pop en Jazz. Ja, allemaal leuke mu stukken muziek. Wat we niet hebben gedaan is onze vaste items, zoals de confrontatie en de, uh, het lopen. Die gaan we vandaag wel doen. Nou, de NS is al twee dagen bezig met een lekker zootje te maken van de treinen. Nou, er is. Uh, nou ja, kwam ik gisteren te laat op mijn werk. En uh, is Ruud nu net binnengeschoven. Maar er is helemaal niks aan de hand. We gaan vandaag mooie plaatjes doen. Spendau Ballet, Through the Barricades, St Stone the Crows met Maggie Bell, Continuous Performance en Ike en Tina Turner. met onder andere Riverdeep, Riverdeep, Mountain High. En volgens u dacht hij dat het de eerste LP was. Nou, dan gaan we zo direct allemaal van hem horen. Of dat zo is of niet. Ik had ondertussen al een... Uh... Klein beetje klaargezet Voor maar liefst acht minuten Maar ik denk dat ik die niet meer nodig heb nu nou, Denk het ook niet Omdat het al is Ja, nou, snel ben ik hè Ja, heb je gerend Maar uh, nee, ik heb niet gerend Het is maar te warm Oh Ik zweet alweer. <laughs> uh, nou. alweer het is niet zo warm Als gisteren en gisteren Dus het scheelt Overigens heb ik een fout gemaakt In de mail Uh-oh Ja, het is namelijk niet uh, Spendabelle Belly, Maar TNCC Wat we hebben vandaag Oh, is het zie geworden? Of ik heb een verkeerde LP Mijn tas gestopt Dat kan natuurlijk ook Goedemiddag dames en heren Dankzij de NS er weer eens een heerlijke ik over op het uh, station van Haarlem. Ik ga er ook een klacht over indienen, want ik vind dat dit niet kan zo. Nou, ja, Nee, Ik ben heel, boos. Boos, ben je ben heel ik? boos. Ik ben heel boos. Ja, ik ben heel boos. Ik een kleine jongen boos. Ja, oh, ja, oh, oh, ja, ik ben oh, boos. Oh, oh. heel boos ben ik. Maar goed. Ik zou een klacht indienen als ik jou ja was. Ga ik ook doen. Ja, doet het dan. Ga ik ook doen. Ben ik ook ik ben er helemaal me klaar mee met die NS. Ik zal ze eventjes anders schoffpaal nagelen. Zo staat dat niet. Goed zo. Ondertussen zit ik een LP uit te bakken. Ja, we beginnen ja, ik niet. had al een mooie LP uh, klaarstaan van de Shop Boys. Ja, wat, ja. Nou, Maxi maar We beginnen lekker voor you en i. Dat wordt het eerste. Ja, dat moest ik nu even zo doen, namens en heren. Nummer twee van kant één. Ja, ja. Maar goed, welkom. We zijn er weer de finale. Dit, weer, dit keer weer een reguliere uitzending, zoals dat heet, na onze prachtige Bach-uitzending van vorig jaar, of vorige week, waar ik heel blij mee was. Gewoon het leuk. Sommige mensen niet zo, heb ik begrepen. Maar oké, okay, dat moet ook kunnen. Wij zijn een eigenzinnig radioprogramma En uh, we gaan vandaag beginnen met Van van. Uh... Ja, ik, ben, ik heb gewoon een verkeerde plaat in de tas gestopt. Ja, dat, kan. Nee, dat is handig. Ja, kan gebeuren. Kan toch gebeuren. Dus, ik kan uh, Bellen wel bij, klaarstaan hoor, maar die komt dan volgende week. Oké. Okay. Ja, dat kan toch ook? Je hebt wel uh, Stones the Crow. Stone the, Crows. Ja, die heb ik Stone the Crow's, die heb ik wel meegenomen. En Ike en Tina Turner. Die, Ike en Tina Turner heb ik ook mee. Gezellig. Dat klopt allemaal. En ik heb maar één oor op mijn kop, telefoon. Ja, dat klopt. Oh, nou, gezellig weer. Goed, oké. Okay. Uh, Tensie C van de LP Bloody Tourists, dames en heren. Waar uh, als grote hit natuurlijk opstond Redlock Holiday. Maar die bewaren we nog even voor later. Bloody Tourists is een uh, prachtige plaat. Ik uh, moet nog even precies alle informatie uh, opzoeken. In ieder geval is duidelijk dat op de plaat wordt meegespeeld. Uh, door... Even kijken. Door Eric Stewart. Natuurlijk. Dat, uh, dat is een van de reguliere schrijvers. En zo. Verder Graham Goldman. Natuurlijk. Doet mee. En voor de rest zie ik even hier niet zo gauw uh, namen staan. Maar goed. Dat uh, komt allemaal wel, uh, wel goed. Uh... Het, is, het album is geproduceerd door Eric Stewart en Graham Goldman. En TNC. dat is het leuke van alles, draait eigenlijk nog steeds. Want ik heb ze twee maanden geleden in Beverwijk heb ik ze, heb ik ze gezien. Eh, weliswaar niet meer met Eric Stewart en nog een aantal leden. Maar Nick Finn en eh, Graham Goldman, eh, die zaten er dus eh, nog wel in. Een prachtig concert was dat overigens. Een wereldconcert, mag ik wel zeggen. Prachtig geluid. En alles erop en eraan. We gaan beginnen met TNC En dat we dat even for you and I a number from Eric Stewart and Graeme Goldman Dus Bloody Tourist heet het, uh, heet het prachtige album En uh, het stuk wat we net hoorden dat heette uh, And You and I En dat is een compositie van Eric Stewart uh, For You and I, ja zo heette het Eric Stewart en Graham Goldman. En die Graham Goldman, dat is wel een uh, belangrijk figuur eigenlijk want behalve dat hij nog steeds met Tensency langs de theaters toert in Engeland en Nederland en Duitsland, dus in Europa, is hij eigenlijk al van voor zijn tennessee periode eigenlijk al componist geweest van hele grote hits. Je hoeft alleen maar te denken aan het nummer No Milk Today, je hoeft alleen maar te denken aan uh, Basstop. Uh, hij schreef voor de Hollies, hij schreef voor Hermans Hermans, hij schreef voor de, voor de Yardbirds. Uh, nou ja, voor heel veel mensen al voordat zij zelfs nog maar met C beginnen, was het al een toonaangevende componist van popzongs. En nu doet hij dus nog steeds. Eric Stewart doet niet meer mee met die tours. Um, Nicky Finn de, doet dat nog wel. En er is er nog één, maar dat ben ik even nog niet, nog niet duidelijk. Welke nou, uh, dus in ieder geval een uh, grove indeling was met uh, deze LP's. Ja. Eric Stewart op de zang, gitaar, piano en elektrische piano. Ja, dat klopt. Graham Goldman op zang en basgitaar. Ja, klopt. Rick Finn op zang, gitaar en toetsen. Ja, die doet nog mee. Duncan McKay op toetsen. Nee. Paul Burgers. Uh, op, en uh, Stuart Tosh op slagwerk en percussie. Ja. En Kate Speth op cello. Ja, nou ja, maar die, die Paul Burgers doet dus ook nog mee uh, en, en Rick Finn doet dus nog mee En Graham Goldman En voor de rest hebben ze het aangevuld met twee jonge muzikanten En die zijn geweldig Die zijn echt zo fantastisch geweldig En het geluid van die groep is werkelijk nog steeds verbluffend Als je ooit de kans krijgt om ze nog eens een keer te zien Nou, dat moet je dan zeker, uh, moet je dan zeker doen we gaan Er zat door naar... ook een uh, meneer in bij dat nummer voor You and I Ja, dat zou we dus doen. door Rick kunnen. Finn ja. en Stuart Tosh je hebt achtergrondzang bij dit nummer. Prachtig allemaal. Ja, ja, goed hè. Ja, goed hè. We gaan uh, door naar een andere band, dames en heren. Een band die u waarschijnlijk niet meer zo erg zal kennen. Dat ben ik tenminste. Ik geloof dat ze maar één plaat gemaakt hebben. Uh, in ieder geval, het was een, een, wel een, een, een lekkere rockband. Uh, uh, Stone the Crows, heette ze. En één... Uh, uh, ja... Een bekende figuur daar was uh, Jimmy McCulloch. Die heeft uh, als gitarist die heeft ook, nog, uh, die heeft ook nog met Paul McCartney meegespeeld. En ook nog bij Joe Cocker meegespeeld. En die zat hier uh, dus ook bij. Zijn uh, band die bestond uit Maggie Bell, uh, dat was de zangeres. Colin Allen, die uh, deed de drums. De drums. Ronnie Lee die deed de keyboards. Steve Thompson deed de bas. Jimmy McCulloch deed de gitaar. En Leslie Harvey deed ook de gitaar. Nou is die Leslie Harvey. En John is? Uh, die dat... staat hier niet op deze okay. plaat Die Leslie Harvey neemt. Dat was wel een apart uh, geval uh, Want Jimmy McCulloch is er eigenlijk uh, Bijgekomen omdat Leslie Harvey Die uh, is Dat was toen een heel bekend geval Die Leslie Harvey die is geëlectrocuteerd uh, ge geworden Bij een optreden <lacht> Ja dat was in één keer was dat over Hij greep een microfoon vast en kreeg enkele uh, nou, Misschien wel honderden volts Door zijn body heen En dat was, dat was dus over Um, dus hij heeft op deze plaat nog een aantal stukken meegespeeld. En de stukken waarbij hij er niet meer bij was... daar heeft Jimmy McCulloch uh, het overgenomen. Dat herinner ik me nou ineens weer, dat hele verhaal. Ja, die, die Leslie Harvey die, uh, die is inderdaad uh, geëlektrocuteerd. Nou, dat lijkt me geen prettig uh, gevoel. Uh, kijk, een klein kort stroomstootje kan je hebben... maar als het 3,80 is, dan denk ik toch dat je dat niet zo prettig vindt. Ja, en dat was omdat hij een microfoon aanraakte alleen, ja, hè? Ja, hij raakte een microfoon aan. Het was geloof ik in een open ja. luchtfestival of zo, of weet ik veel... Hij raakte in ieder geval een microfoon aan en knal was het helemaal over. Gelijk in één keer. Goed. natte handjes. Ja, we gaan deze groep beluisteren, dames en heren. Want het is lekkere muziek. En die Maggie Bell heeft later ook nog wel andere dingen gedaan. Maar dat zoeken we ook nog even op in ons encyclopedie. Moeten we allemaal nog doen. In ieder geval gaan we nu een nummer draaien. Dat heet On the Highway. Hier zijn Stone The Kraus. Al ...gezegd. Lekkere muziek, hè? Ja, ik vind het uh, goed gekeurd. Ja, is goed gekeurd. Okay. Ja, uh, zeker weet goed gekeurd. Stone the Crowslist met, uh, met... ...Maggie Bell als zangeres en Wesley Harvey. En uh, ik vertelde u het al... De, ...tijdens de opnames van deze LP... werd de man dus geëlectrocuteerd. ...tijdens een optreden, want hij pakte... ...met natte handen een uh, microfoon vast... ...ja... En het was toen in die jaren nog niet allemaal zo veilig als nu. Want deze plaats dateert vanuit, nou ja, zeg maar, begin 70 jaar. Halverwege 70 jaar ongeveer. Prachtige plaats, dus. 1972. Nou, dat zei ik, begin 70 jaar, toch? Continuous performance. Hé? Continuous, ja, toch? Toch Ja, ik dacht dat het continuous was. Continuous. Nee, Nee, ja, dat klopt. Argentina Turner, dames en heren. We kennen ze natuurlijk altijd al heel lang. Dat legendarische soul duo uit. Um, de Verenigde Staten um, die al sinds 1960 actief zijn op het plaatfront alleen uh, daarvoor, uh, voordat deze plaat die we nu mee hebben kwam uh, waren ze in Nederland althans nog niet opgevallen althans niet bij het grote publiek misschien bij de in-crowd wel om zo te zeggen maar um, niet in Nederland bij het grote publiek de mensen maakten al platen van, uh, vanaf 1960. Hun eerste LP heette The Soul of Ike en Tina Turner. Maar hun eerste grote hit in Nederland was het beroemde nummer River Deep and Mountain High... Uh, het is een uh, plaat geproduceerd door Phil Spector. Nou, die man heb ik niet erg hoog zitten. Maar toevallig in dit geval uh, deze plaat wel. Het zat het ding hard. Jongen? Hij piept helemaal. Ja, dan moet je hem zachter zetten. Ja, ik zal hem even wat zachter zetten. Zo, später. Uh, Ike en Tina Turner dus. Uh, Ike Turner en Tina Turner. Een, een echt paar dat op een gegeven moment uit elkaar ging. Omdat uh, meneer Ike uh, zijn handjes uh, nog wel wat aan de losse kant waren en hij zijn vrouw ook regelmatig in elkaar sloeg nou ja, er zijn mensen die vinden wat lekker maar ik denk dat Tina dat, die dat niet, niet op prijs kon stellen um, nou, deze plaat komt dus uit 1966 en we gaan daar uh, als eerste van draaien want u weet, de grote hits bewaren we altijd een beetje tot het laatst van de uitzending ook hier dus we beginnen met uh, uh, I idolize You I you. Ike en Tina Turner uit 1966 Je zit in het luchtledige te praten, oh, dat vind ik zo mooi. Ja. Nou ja. Leuk I tina Turner. Ja, ik begin maar opnieuw. Oké. Okay. Nou. Zat je te slapen of zo? Nee. I can't Tina tinnitus. I idolize you. Een van de hits die zij uh, in die tijd hadden. Van het twaalfde album wat ze gemaakt hebben. Alleen uh, de LP's daarvoor zijn uh, buiten Amerika niet zo erg opgevallen. Uh, die waren uh, meestal uitgebracht op uh, kleine. Uh, wat meer onbekende labeltjes. Maar toen... Eenmaal nou ja, Warner Brothers zit erbij. Maar dat op een gegeven moment... Uh, uh, hoe heet die? Uh, Phil Spector het duo ontdekte. En met hun een LP op een gegeven moment dacht iedereen... God, waar moet dat op uitkomen? Phil Spector met hem um, toch wel wat eigenwijze en specifieke sounds. En Wolf sound en zo. En dan natuurlijk Ike Turner die zelf ook nog wel uh, wat in te brengen had. Maar het... Uh, ja... Het is toch wel iets leuks geworden op een gegeven moment. En standaard op deze LP is natuurlijk het prachtige, uh, het prachtige River Deep Mountain High en zo. Maar dat hoort u strakjes. In ieder geval, dit waren ze. I can't Tina turner. I idolize you. En nu? Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja. Ja, dat kan het zeker. Zeker als je met de trein naar Zandvoort moet. Dan kun je lopen. Ja, of met de trein uh, Zand van Zandvoort naar Haarlem moet. Ja, dat is het Nou ja, goed. De details houden we er altijd de details bij. Details houden we er altijd bij. En vandaag in het raar lopen. Ja. He? Een hele leuke. Oh. En dat is. Uh, Richie E. Poveri. Wie? Ja, die! Richie E. Poveri. Ken ik niet. Het is ook een hele mooie aparte uh, taal. Het is dus niet Nederlands, niet Engels, niet Duits, niet Russisch, niet. Uh, eh, uh, Zweeds, niet Noorweegs. Is een Zoals Spaans, Italiaans, of weet ik wat. Oh, uh, Richie, eet bijvoorbeeld met de nummer Sarah? Uh, Sarah Perci, Amo. Zo. Ja, ja. Ik denk we gaan dus goed over de grens zoeken. Nou, ja. Ik wou eerst een ander doen, maar die doen we de volgende keer. die doen we de volgende keer hoor. Ja. Om okay. even een verrassingselement erin te houden voor de jury. Ja, ja. Zijn ze er hoor? Ja, ja, ja. Ze oh, zijn niet met de trein gekomen? Nee. Oké. Okay. Ze wonen hier in Zandvoort, hè? Oh, ja, Dat ja. zijn de drie Zandvoortse uh, notabelen. Ja. Meneer Paap, meneer Keuren, meneer uh, Visser. Ja, ja. Weet zeker dat het meneer Visser is? Ja, zeker meneer okay. Visser. Oké. Okay. Ja, zeker weten. Nou, het is mijn eigen oom, dus. Uh... Oké. Okay. <laughs> oh shit, mocht ik niet vertellen. Mocht niet vertellen. Uh, Nee, uh, ja. Pritsie Epivori. Succes. Succes. Heeft u het verstaan? Heb ik het verstaan? Nou, ik heb het verstaan, natuurlijk. Ja, ik uh, spreek het vloeiend. Ja, het, zal wel het gaat over een puinhoop en een liefde en een langzaam groeiende emotie. En dat iemand gewoon echt helemaal dat verliefd is op geen geen iemand. dat van Google kunt lezen Dat is Zo handig. <laughs> ja, mooi <hè. laughs> En doet hij net zoveel je ervan weet. Ja, ja, oké. Okay. Nou. Ja, nee, ik uh, spreek het uh, vloeiend. Ja, ja het ik ook. snap het. Uh, ik snap het. Nou, oké. Okay, Zullen we uh, gaan kijken wat er tegenover staat? Nou, ik ben wel benieuwd daarom. Moet ik het dan ga gaan aankondigen ook? Of, dat weet iedereen toch wel wie dat Doe maar. heeft Koffert. Uh, nee. Monique Smit en Tim Douwsma. Oh. Ja, wie kent ze niet? Ik niet. Monique Smit wel, zusje van nee. Jan Smit. Ja, tuurlijk ken je die. Nee, die ken ik niet. Oh, nou. Ik ken Jan wel, maar haar niet. Ik heb haar nee? nog nooit gezien. Oh, oké. Okay. Nou, een zomeravond met jou. Oh. Zo heet het. Nou, uh, dat is te verstaan. Ja, dat is wel Ja, dat, dat is dus we het kunnen we in dit lopen, geval, dat staat uh, de Nederlandse versie uh, tegenover. We uh, natuurlijk okay, okay, in dit geval dan toch het zo snel weggooien, We staan we toch niet. Wel <laughs> ligt er aan hoe deze versie is. <laughs> nou, laat maar horen. Meteen in mij naar boven. je met mijn handen, voorzichtig naar je billen. Ik denk dat wij twee, precies hetzelfde willen. Mijn hart slomt over, van wat je mij Ik kan mijn koptelefoon nog niet op. Nee, die kan ik... nee, dat is vervelend. Ja, maar dan kan ik de jury Het, horen. Daar doet zich een, wat mij betreft een uniek feit voor. Nee, het is niet een uniek feit. Maar dat gaan we aan de jury overlaten. Uh... Het is al een keer eerder gebeurd dat je het origineel niet kon verstaan. Nee, maar ik vind in dit geval de cover ook beter dan het origineel. Ja, maar dat is al vaker gebeurd. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Nee, dat is helemaal voor aan de jury. Oh. wat bemoeien je nou weer mee? Nou. nou, doe je jouw microfoon gewoon dicht. Kan je er ook niet meer mee bemoeien. Uh, jury... <laughs> uh, jullie mogen op de knoppen drukken oh. Doe dat dan Druk En voor welke van de twee versies was dit uh. oh, sorry. Nou dit is natuurlijk voor de cover Maar dan ben ik toch benieuwd wat ze van het origineel vinden ja, ik ook Ja, echt waar? Ja nou, Normaal gesproken doen we dat niet hè? Eén één nee. keer eerder gedaan ja. nou, Wat vinden jullie van het origineel jury? Ja, dat kan toch niet nee. Voor mij zitten ze met die trilvingers met de verkeerde knop Jongens, doe nou nog even één keer goed Ja, ja. Niet je hem, met je Piet, hup En geef hem <laughs> even een keer <henkie. laughs> Henk, doe jij het maar, ja? Ja Ah, okay. kijk Piet, blijf dan van die knoppen af. Nou, oké, okay, ik denk er... dat het een beetje verdeeld is in de jury ja. uh, over het origineel. Nou ja, oké. Okay. Ik, ik vond in ieder geval de cover beter dan, uh, dan het origineel. Ja, uh, maar gelukkig heb jij niet voor te zeggen. Nee, ik heb het niet voor het zeggen. Nou, maar goed, we gaan uh, wel door. Dat heb ik nu wel voor het zeggen. We gaan lekker door met Tennessee. Uh, Bloody Tourists heet het, uh, het album. En wij draaien daaruit het prachtige liedje. Make things change and um, change. Mm, yeah. yeah. What is it now? Chains. Kettingen. Oh, Neem these kettingen. Die, yeah. Van Eric Stewart and Graham Goldman. 10 C. C. And we're clean out of reach up my chain Hij is ineens afgelopen zeg. Je weer te slapen, Ruud? Nou nee, hij is ineens afgelopen. En we zaten zo lekker even te praten. Nou ja, dat gebeurt af en toe. Ja, Oké, okay, 10CC doen. heette dat Take This Chains van het album uh, Bloody Tourists. En we gaan snel zitten, want we hebben nog veel meer lekkere muziek voor u. Uh, straks in het, uh, de confrontatie uh, komt er een nieuwe toons want die vorige hebben we allemaal gehad. Dus er komt een nieuwe, dus de planning, of tenminste de synchronisatie loopt Met een bandjes. beetje fout. He? Met bandjes? Ja, met bandjes, eh, Maris. Uh, maar goed, dat gaat u straks horen om half vier. Dan doen wij de confrontatie. En nu doen wij Stone the Crowse. Met Maggie Bell, uh, Jimmy McCulloch, uh, Leslie Harvey. Uh, die hier ook nog een aantal stukken op meespeelde. En um, wij draaien. Nou, ben ik het weer kwijt. Oh nee, toch niet. We draaien. One more chance. One more chance gaan we draaien, inderdaad. Stone the Crowse. Prachtige band uit de jaren 70 1972 kwam dit album uit en uh, ik noem hier nog de bezetting, Maggie Bell als zangeres Colin Allen als drummer Ronnie Lee, zo zal het wel uitgesproken worden, die deed de keyboards. Steve Thompson deed de bas, Jimmy McCulloch deed gitaar en Leslie Harvey deed ook gitaar. En Leslie Harvey, dat verhaal heb u verteld. Dat Jimmy Culloch er dus bij kwam toen Leslie Harvey overleed. Uh, oorzaak elektrocutie, jawel. Tina Turner en Ike natuurlijk, hoewel Ike op dit nummer helemaal niet te horen is, althans niet qua zang, want het is natuurlijk alleen de onafvolgbare stem van Tina. In dit geval nog een hele jonge Tina. Het album dateert uit 1966. Het is geproduceerd door Phil Spector en dit is, uh, in dit nummer hoor je echt de Spector sound wel veel meer dan in het vorige wat we draaiden. Maar in dit nummer hoort u het echt wel duidelijk terug, de Wall of Sound van uh, Phil Spector. Het is een prachtig nummer. En het heet A Love Like Yours, Ike en Tina Turner. geplaten. I can Tina Turner, and love like yours comes unlocking every day. Prachtig nummer. Um, en u hoorde hier natuurlijk de productie van Phil Spector. De man die overigens niet zo goed terechtgekomen is, want hij zit in de bak. Op dit moment, want hij heeft iets stouts gedaan. Uh, hij heeft volgens mij iemand vermoord. Ja, en uh, dus uh, op dit moment... Uh, produceert hij weinig platen of het zou uh, gevangenisliedjes moeten zijn. Dat kan natuurlijk. Um, goed, dat is dat. Uh, we gaan eventjes uh, tot het nieuws. We gaan weer iets geks doen natuurlijk, want voor het nieuws gaan we nu part one en na het nieuws part 2. Dus denk niet dat u dezelfde plaat hoort voor en na het nieuws. We doen part one en part Ehm en uh, dat is natuurlijk James Brown We blijven eventjes in het uh, In het Soul tijdperk James Brown die had er de gewoonte van Elke week een single te maken en het waren allemaal lange nummers En er kon niet zoveel op een singeltje Dus kreeg je altijd part 1 en part 2 In dit geval, Brother Rap Hier is James Brown The King of Soul James Brown. Ja, Hij was wat korter dan ik dacht eigenlijk. Ja, goed. Ja, nou, goed. Niks aan te doen. Niks aan te doen. Uh, uh, ja? Na het nieuws hoor je uh, de, de, de partoon natuurlijk ja. van. Ja. Zal die ook uh, precies hetzelfde zijn? Ik denk het wel. Kenner, <lacht> ja, kenner, ze niet, hè? Nee. Ga ja. dachten elkaar door. Ja, maar ja zo kon, man, zo kon die man gewoon elke week een single uitbrengen in de media. Dat ging heel goed. We veranderen één nootje en klaar. Ja. En dan, Maak, dan heb je weer een liever. Maken van uh, pindaatje, maken van een borrelnootje Ja, dat kan. Ja. Dat is allemaal mogelijk. Komt het nieuws ook? Nee, nog lang niet joh. Uh, de confrontatie zo direct. En het ja. nieuws zo direct. En de boodschappen. Ja. En het uh, weerbericht en het verkeerbericht. En, en, uh... en uh, Ruud Jansen en Mo Mulder. En uh, het nieuws nu. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...